Ember Brandsen met het NOS-journaal. President Trump prijst de overleden George Bush senior... om zijn toewijding, zijn leiderschap en zijn humor. De zoon van Bush, die ook president was, roemt de integriteit van zijn vader. Oud-president Obama zegt dat de VS een patriot en een nederige dienaar heeft verloren. En Bill Clinton is dankbaar voor de vriendschap van Bush. De republikein George Bush Sr. was president van 1989 tot 1993. Onder zijn leiding begon een internationale coalitie... de eerste golfoorlog tegen Irak. Bush Sr. overleed vannacht thuis in Houston. Hij was 94. Studenten scheikunde en chemie worden op grote schaal geronseld... door criminelen om in ecstasy-laboratorium te gaan werken... Dat zegt de burgemeester van de gemeente Westervoort tegen de Gelderlander. Er is een stuurgroep opgezet met onder meer Gelderse gemeenten, politie, OM en de Belastingdienst. Die gaat lespakketten maken om scholieren en studenten te wijzen op de gevaren van samenwerken met criminelen. En verder komt er een campagne om ondernemers te waarschuwen voor verdachte activiteiten. Johan van der Sloot wil zijn gevangenisstraf uitzitten in Nederland, meldt de Telegraaf. Hij zit in Peru, een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephanie Flores. Hij wordt ook verdacht van de verdwijning van Natalie Holloway. Volgens de krant heeft hij een verzoek tot overplaatsing ingediend en zou hij in Nederland over vier jaar vrij kunnen komen.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 antwoord heeft het en zal het voorlopig nog wel blijven houden ook. Wij zijn vandaag weer te gast bij Hotel Hoogland. Het is 1 december 2018. Kordraaier is verantwoordelijk voor de muziek en de techniek. De redactie is gedaan door Gert van Kuiken en de eindredactie door Gedi Rutte. Koffie, ook Gedi Rutte. En de presentatie is in handen van Leo van Nes. Goedemorgen. Goedemorgen. Allemaal. En, en Ben Zonneveld. Uh, ja, dat ben ik dus, hè. Um, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Leon. nou, We worden in eerste instantie, uh, wordt Zandvoort even bij de les gehouden als het gaat over klassieke concerten. Ik denk dat dat ook wel hartstikke hard nodig is. Uh, dus voor ons uh, Toos Berger, en die gaat van alles vertellen over het uh, grootkoor. Uh, of het uh, classic concert van morgenmiddag heb ik begrepen. Klopt. Vertel eens. Nou, ja. we gaan eerst het programma even doornemen. Want okay, al sorry, het hard. We gaan eerst altijd even vertellen wie en wat komt. En in het uh, tweede stukje is toneelvereniging Wim Hildering bij ons aanwezig... met Dana Neervoort en Peter Bluis. En als derde voor uh, de pauze... Uh, Theo van der Laan, duurzaam nieuwbouw op het Raadhuisplein. In het tweede uur een, uh, komt Kees Metters van het CDA... en daar hebben we een waslijst aan, uh, aan onderwerpen voor onder andere de WOZ, AirBnB enzovoorts. Vervolgens drie genomineerde vrijwilligersorganisaties stellen zich voor. Uh, de Dicaconie, protestantse Kerk, de Speelgoedvijver en het Rode Kruis. De drie genomineerden die komen dan ons vertellen wat ze gedaan hebben en waarom ze genomineerd zijn, dat klopt. En daarna praten wij met Maaike Kappel over de kerstmarkt in de Protestantse Kerk op 8 december. En tot slot, politiebureau Zandvoort wijzigt sluitingstijden. Hebben we nog wel voldoende blauw op straat? Nou, dat gaan we dan horen. <lacht> Tegenover mij zit een zeer teleurgestelde secretaris penningmeester van het gezicht in klessen concert, Toos ja, Kan je wel stellen, ja. Um, het gaat over de grote productie morgen in de Kerk, Zang en Dans. Ja. Uh, het werd heel in het begin uh, enthousiast gedaan door jullie uh, als de stichting. Hè? Peter heeft het hier ook al uh, vol vuur zitten vertellen. En uh, jij vertelt mij teleurgesteld dat er maar 50 kaarten zijn. Uh, tot uh, nu trekkoes, toe. Hè? Ja, tot nu toe. Hoe gaan we dat veranderen? Huh? Uh, ja, kom massaal morgen naar de kerk en koop een kaartje zou ik zeggen. En waarom zou ik dat doen? Omdat het uh, een prachtig programma is. Met een heel mooi koor. De Voice Company. En uh, twee prachtige sopranen, waarvan één uh, Badar al-Basri, dat is een Irakese vrouw. Of nee, ze komt uit Iran, sorry. Mm -hmm. En uh, zij gaat ook uh, op, een, op een, een, een Iraanse manier een, een stuk brengen wat, uh, wat met vrede te maken heeft. Uh, daarnaast hebben we nog een uh, sopraan, Angelique van Leijenorst. We hebben. Om het is iets heel anders te doen... Uh en niet te zwaar te maken, drie dansers. En na de pauze hebben we een aantal stukken van Erik Satie en Philip Glass... en zij gaan daar op dansen. En ja, dat, dat is zo hoe we het ons voorgesteld hadden... dat we dat met elkaar bespraken en, en daarna keken. Dat leek ons zo mooi en is weer eens wat heel anders. En niet zwaar, dus, want soms krijgen we ook wel eens... dat we te zware klassieke muziek hebben... Dus wij dachten, nou, dit is een prachtig programma. Ook voor jonge mensen misschien wel. Want de, een van de dansers is Danny Boom. En Danny Boom is winnaar van So You Think You Can Dance van nee, 2017. Nou, dan zou je toch denken dat heel uh, So You Can Dance lief hebben ja zou ja, dus, ja, en zo, dan hebben we dus nog twee uh, jonge vrouwen die ook uh, dansen. En één gaat er dan ook op een gegeven moment op een bepaald uh, arrangement van Robert Bakker die de algehele leiding heeft. Uh, ook een, een mooi stuk uh, dansen. Dus ja, wij waren er zo enthousiast over. En uh, we zijn nu zo teleurgesteld. Ik bedoel, niet over CFM, niet over de Sandvordse krant. Die geven alle medewerking die we maar uh, wensen. Maar we hebben bijvoorbeeld een heel gesprek gehad met Haams Dagblad. En uh, ja, ja, ja, ja, mooi, ja, ziet er mooi uit. En, uh, nul, nou, en uiteindelijk... Maar, nul maar er staan er drie paarden. Pagina uit drie regeltjes op de uitpagina, maar op de tipspagina van wat je aanraden voor de voor ja, het ja, komende. Kom je weekend. verder niets meer tegen? Daar kom je meisjes tegen. Vind ik ook prima hoor. Ja. Die een concert geven op Hagenveld of uh, in het kerkje span. Dan staat er altijd in. Sandvoort wordt nooit vermeld. En dat vinden we. Ja, nu vraag ik me af, wat, wat hebben zij tegen Sandvoort Dat ze dat op de een of andere manier zo tegenwerken. Dat hoort natuurlijk wel bij. Uh, de regio, want de uitkrant, de uitlijst staat in Haanems Dagblad en Omgeving. Dus dat hoort zonder wel bij. Moet je toch nog eens met de redactie gaan praten? Nou ja, dat hebben we al zo vaak gedaan in ons bijna twintigjarig bestaan. En we komen er gewoon op de een of andere manier niet doorheen. Het lijkt wel ze een beetje de pik op ons hebben om het zo maar te zeggen. Dat zou heel jammer zijn. Ja, maar ik denk ook, dat hoort niet. Persberichten zijn persberichten en nieuws is nieuws. En daar hoor je aandacht aan te brengen. Ja, en dan ja. kan het best zijn dat je zoveel aanbod hebt, dat je een keer zegt van nou hun, zij een keer niet, want we hebben al dat vorige ja. keer gedaan, maar niet structureel gewoon negeren. Ja, dat vind ik een ja, kwalijke ja. zaak. En zeker uh, in dit geval met toch wel een heel leuk en een heel mooi gevarieerd ja, programma. Ja. Juist een programma wat je net al zelf zegt, waar uh, jong en oud op een fantastische manier ja. in de buurt gaan komen. Ja, uh, ja dus met andere woorden, ik denk dat iedereen toch maar even heel goed in zijn agenda moet kijken voor morgen en om vier uur begint het heb ik drie uur drie uur, drie uur ja. en om drie uur naar de daar. Kerk, ...kerk gaat. Want ja, dit moet je meemaken. Dit moet je ook meemaken. En ik bedoel, het kost een hoop geld. En uh, dat is ook gemeenschapsgeld. Laten we dat wel voorop stellen. Ja. Wat daaraan uitgegeven wordt. En ja, ik bedoel... ...we hebben 400 programmaboekjes. We hebben 400 kaarten. We hebben posters. En, dit kan straks, de helft kan zo de villersbak in. En dan denk ik, het is toch zonde? Het is eeuwig zonde. zonde. Ja, bedoel, absoluut. Het blijft, uh, blijft natuurlijk dat mensen... Uh, Hiervoor moeten komen. En uh, alle, alle andere grote producties, maar stichten staan, noem maar op, zitten ding bomvol. Ja, die zit ook bomvol. En die komen volgend dus jaar zit... weer. Ja, maar... ja, dan zit die weer bomvol. Dan zit het ook weer bomvol. En nu uh, uh, door dit. Wat ook een bijzondere productie is. Ja. Dan krijgen die mensen niet enthousiast. Nee. En dat we hebben uh... flyers verstuurd. En, ja, nou. En, nou, we hebben er alles aan gedaan wat we maar konden doen. Uh, we hebben gedacht van... ja Misschien hadden het toch een ongelukkige datum 2 december. Misschien vier mensen. Sinterklaas. Nee, dat uh, mag nog niet. Hè? Nee, dat, nee, dat mag dan nog dan dan niet, dan dan toch? Nee, nee, nou nee, ja. Nee, ja oké. Okay, dus, nee. <laughs> Absoluut niet. 4 december mag je beginnen ja, met Sinterklaas. Ja, misschien spreekt de naam Jimnopedi niet aan. Maar goed, als je dat niet weet... dan ga je ja, even koekelen... Ja. Ja zie je ook wat dat betekent. En uh, dan zie je ook dat dat met dans te maken heeft. En dan denk ik van... Wij Jammer. weten het niet meer. Nee, en we okay. beginnen zo langzamerhand een klein beetje uh, moedeloos ervan te worden. Dat dat dan zo. Uh, zo uitpakt. Zo uitpakt, ja. ja. Maar wat, wat Ben net al zei. Het, het is natuurlijk niet bij elk concept. Nee, zo. nee, nee. Nee, nee, nee. Dat, nee, het is, uh, ja, dat jullie goed, zich gaat ernstig verbaasden over het feit in... dat dit niet van de grond wil nee, komen. En, dat en, hier geen maar je hebt verblomen. geen idee hoeveel tijd hier ik oh, al ja, ingestoken ja, ja, ja, Ik geloof dat zeker. Heb. Dus dat. dat uh, ja, dat is teleurstellend. Dat ja. is heel teleurstellend, ja. ja. Nou, we doen een, een groot oproep aan Zandvoort en omgeving, want tot in Heemstede kunnen ze naar ons luisteren. Nou, heel ja. fijn, graag. Um, het is misschien een rare naam, maar het is heel mooi. Het, het, en het, dans. Het, het is van een, een, een, een stuk van Erik Satie, hè, ja. dat heet zo. Uh, Ik bedoel, als je een stuk van Bach met deze passion, dat is ook de naam van een stuk van een componist. Mm -hmm. En dat is dit ook. En als je zou googelen, dan zie je dat dat uit de Griekse tijd stamt en dat het uh, de, de, het zijn de nymfen die je toen had. Die dansen. Die dansen, ja. En, en ja, dan denk ik van... Dus je gaat iets, iets moois zien als je komt. Gymnopedie heet het. Google even als je dat niet helemaal door hebt. En dan zal je zien dat er heel veel leuke dingen zien. En het heet Overgrenzen met Zang en Dans. de Voice Company. En dat moet het toch worden morgen, Toos. Dat wordt het ook. En ik zal ook zeggen van... Degene die er zijn, daar ben ik ook blij mee hoor. En daar doen we het ook voor. Ja, ja, dat doe je het zeker dat voor. Maar doen we dat de verwachtingen voor. waren toch iets hoger. Dat waren absoluut hoger, ja. ja. we hopen dat het morgen toch nog druk wordt. De kaartverkoop is gewoon aan de zaal. Aan de zaal, ja. ja. Uh, dus kom, kom er staat over twee open, dus Komt dat is wel twee twee belangrijk. Gaat de kerk open? Ja. Het kost 20 euro en om drie uur begint het. Precies. dus ik hoop dat je morgenmiddag wat vrolijker bent. Ik hoop het ook. Dank ja. wel voor je komst. moet gaan lukken. Maar ja, er is een mevrouw en die eet van een appel en die valt in slaap. Dan wordt ze volgens na een hele tijd weer wakker gekust. En dan heb ik het over Sneeuwitje. Nou, dat kussen zal niet meer mogen met me toe. Hè. Ik denk dat, we daar, dat dat het andere is. Nou, Want ik, nou. we gaan op alles wat Lijon, er toch geen nou, ja. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, dit wordt een normaal gesprek. Of, ja, ja, ja, ja. gaan we afdwalen. Tegenover mij, en u hoort hem al, zit Peter Bluis. En naast hem zit Dana Ver... voor. sorry. Nee, geeft niet. Uh, we gaan het hebben over anders. Want Sneeuwitje is Sneeuwitje, maar dan ja. anders. Ja. Nara, waarom is het anders? Ja, uh, nou, ik denk dat iedereen het, het, uh, het normale verhaal van Sneeuwwitje wel kent. Alleen, uh, aangezien we die allemaal al kennen... Uh, heeft Sneeuwwitje met haar stiefmoeder bedacht dat we deze keer anders gaan doen. Uh, en het verhaal loopt ja, dus iets anders dan normaal gesproken. De dwergen zijn iets vervelender... Um, ik denk dat het de, is nog meer anders. Wat, wat is er anders? Die die dwergen zijn niet iets te Dat zijn gewoon puberale hangjongeren. <laughs> dus dat is wel hoofdrol voor jou dan. Nee ja, nee nee nee. Ik ben geen puberale hangjonger. Jongeren, ik ben een bejaarde. Onder andere, ik heb drie rollen. Dit drie. Ja, drie. Ja. Ik ben de goede vee. Daar Dat is al mee. heel anders, ja. Dat is al ja, heel, ja. heel anders. Ja, je, je, je mond zal openvallen van ja, verbazing, binnen. Er komen binnen. ook andere sprookjesfiguren in voor. De gelaasde kat, de wolf dus. Uh, een rood kapje als poester. Kortom, het wordt weer feest. Ja. Eén groot, een groot feest. Eén ja. groot feest. Um, Hildering uh, uh, bestaat al heel veel jaren in Zandvoort. He? 70 om precies. En uh, je, je, je zei het net al, we zijn stijf uitverkocht. Ja. Betekent dat dat er echt niemand meer in kan? Nee. Uh, dat klopt. Ja. So, ja, dat is duidelijk. Ja. We, we nou, ja. we hebben wel wat bedacht. Kijk, uh, <laughs> wij weten natuurlijk, het is een jubileumstuk. Ja. Uh, de belangstelling is dan wat groter dan normaal. Terwijl die al heel groot is. Dus we hadden bedacht... In plaats van twee voorstellingen, doen we drie voorstellingen. Ja. En de eerste voorstelling is dan op een zaterdag 8 december. En wij dachten van nou, dan gaat het in het dorp gaat het gonzen. Ja. En dan zijn die zaterdag en die vrijdag erop. Die zullen dan ook wel goed gaan lopen. Ja, ja. Nou, vervolgens ga je de kaarten uitzetten naar de donateurs. En eh, na eh, een aantal dagen bleek dus de boel stijf uitverkocht te zijn. Aan donateurs dan? Aan donateurs. donateurs. En donateurs hebben natuurlijk ook het recht om dan op op een gegeven moment vriend, oma, opa. Ja, ja. Inge... Gasten mee te nemen. Mee te nemen. Ja. Wel, weliswaar tegen betaling natuurlijk. De donateurs zijn gratis. Uh, nou, dat is, daar zijn we een, aangenaam en ongenaam door verrast. Uh, je kan niet zomaar eventjes de, de kroeg nog een weekendje afhuren. Dus we hebben toch wel het volgende bedacht. Uh, vrijdag... Aanstaande hebben wij de generale repetitie. Uh, die willen wij dan ook openstellen voor het publiek. Donateurs kunnen zich aanmelden uh, via de reguliere weg. Uh, een e-mailtje naar joyce.toneelhildering.nl uh, Daar kan je dan een kaartje reserveren. Uh, voor de donateurs is dat wederom gratis. En uh, buitenstaanders uh, gaan 3 uh, euro betalen. Nou, die uh, generale repetitie is natuurlijk altijd wel grappig. Ja. En die, die, die zou je dus nu moeten spelen met het publiek. Ja, is ook wel leuk hoor. We hebben, omdat we een grote productie hebben, hebben we al twee keer een doorloop in de krocht gehad. Normaal gesproken is dat met de pre-generala eigenlijk de eerste keer. Dus dat ik denk dat het wel in ons voordeel werkt. Omdat we al twee keer op het podium hebben gestaan. Uh, weet je, want het is namelijk altijd anders. Want dan heb je bedacht, ik zet zoveel stappen tot dat kastje. Dus dat ja, ja. is niet ja. anders, ja. weet je ja. zo. Uh, dus <tie> ik denk dat het eigenlijk wel leuk is. Een generale met publiek. Maar inderdaad, je, hebt al twee doorlopen gehad. Je hebt de generale feitelijk al achter Een generale is eigenlijk gewoon een voorstelling. Ja, goed beschouwd wel. Je moet je gewoon gedragen alsof je een voorstelling aan het spelen bent. Misschien wordt hij nog wel leuker, zo'n generale. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, absoluut. het moet zaterdag het leukste zijn. Nou ja, ze een generale is een goede voorstelling. Ja, nee, zo weet ik het niet. Zo weet ik het niet. Ja? Ze zeggen altijd, een slechte generale uh, is een goede voorstelling. Ik hoop wel dat we leuke generalen spelen. Ja, nee. publiek zet. Ja, Ik vind dat, dat soort spreekwoorden nee, altijd maar, te maar, plek, ja. uh, Het komt wel goed. Het is een, een vrolijk sprookje. Er komt van alles in voor. Ja. Komt de sprookje Spakenburger ook in voor? Nee, nee. Maar ik heb wel een verrassing voor je. Uh, zoals Dana al verteld had, uh, doen er allerlei andere sprookjesfiguren mee. poest de glazen kat, de grote boze wolf. En... Ik, ben, uh, de, ik heb de twijfelachtige eer om ook de Grote Boze Wolf te spelen. En ik heb een verrassing voor je. De Grote Boze Wolf wordt verliefd op een dwergje. En dat dwergje... Ja, de dwergje. Wat, is ja, maar, wat gaat er met de dwergje gebeuren? Nou, het is wederzijds, hè, dus. Oh, het is wederzijds. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja er, er bloeit een enorme mooie romance, bloeit erop. tijdens dus, het sprookje. <laughs> nou, ik ben, ben zeer, zeer benieuwd. Uh, nogmaals, uh, op een rijtje, want uh, het is heel veel informatie. Uh, aanstaande vrijdag is de generale repetitie. Dat klopt. Maar uh, mag bezocht worden door het publiek. Ja. ja. En waar kunnen zij zich nogmaals nou, melden? Zij kunnen zich melden uh, via de e-mail van uh, onze vereniging. Dat is Joyce, met een, een Griekse toneelhildering.nl. En daar kunnen ze kaarten bestellen. Geef wel aan of je donateur bent, Thea and Donateurs uh, betalen niets. En de rest betaalt gewoon 3 euro aan de kassa. Okay. Het, en het begint het, om 8 uur? begint om 8 uur. uur. Ja, ik moet goed zeggen. Ja, 8 uur. Dat ja, <laughs> okay. ja. Ja, ja, nee, ja, is altijd ja, wel uh, uh, verbazend. Want de opening speech van de voorzitter. die begint meestal zo. Uh, welkom, donateurs. En ook de drie no die nog geen donateur zijn. Ja, ja dat klopt ja. ja. nou niet. Nee, nee. <laughs> nou, nou ja, ik denk dat er. Uh, juist omdat hier een leemstuk is, misschien. Uh, want ook dat we ook nog. De hele jeugdafdeling van ons doet ook mee. Uh, dus die oh, hebben ja. natuurlijk ook ook allemaal uh, vrienden, familie ja, uitgevoerd. Dus veel veel invitees. Ja, ik denk dat er ook dus heel veel niet-donateurs uh, aanwezig zijn. Dus oh, dan kunnen de, de stripjes voor het donateurschap... Is, die we ja, ja, ja, liggen bij de deur. Dus, loopt loopt loopt. dus we praten uiteraard over een hele grote kaars die op het toneel die, staat. Ja, Zeker, ja, ik heb dat even opgezocht natuurlijk. 22, uh, oh nee, 18 volwassenen, 15 jeugdleden mee. Fantastisch. Dat is toch wel wisselend, hè, want dat past ja. er nooit op allemaal. <laughs> dat... Nee, we staan niet allemaal tegelijk. Nee, aan, nee, aan het eind van de voorstelling staan we wel met z'n allen... Op ja, ja, Oké, okay, maar dat is uh, vermoedelijk dan voor dat staande applaus. Ja, hè? om het voor die, om een daverende ovatie ja, zeker, in opvang te nemen. En uh, daarna gaan we toch weer bitterballen eten. Uh, ik denk dat Theo zijn uiterste best doet om ja, de, de bitterballen ja. weer uh, gaar te stomen. Zeker. Het is een, een beetje een dingetje wat erbij hoort. Hè? Dat, ja. uh, de afterborrel. Uh, de dat, de uh, afterbal uh, is het. Degenen die, uh, degene die gespeeld hebben komen dan uh, weer uh, binnen worden gefeliciteerd ja. met een prachtige optreden. En daarna is het eigenlijk al het feest. Ja, ja, het vervelende is het is alleen dat er nooit een handtekening door een acteur wordt uitgedeeld. Ik begrijp dat niet. Wat Wat is er is er dus deze keer oh, wilde... mensen vragen om een handtekening. Nee, mensen nemen een handtekening boekje ja. mee. Hij zoekt de boze wolf op. Ja, ja. waarschijnlijk loopt aan zijn zijde een, een kleine dwerg. Ja. Uh, Dan heb je al twee handtekeningen. Ja, voor in je boek, hè. Voor in je ja, voor de boek. Dana en uh, Peet, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg en de komst. Graag, Ik wens jullie heel veel plezier. Ik ga zelf ook kijken, volgens mij, op zaterdag. En... Uh, nou we gaan het zien, ik hoop dat er aanstaande vrijdag bij de generalen ook een heleboel mensen die geen kaartje gekregen hebben, dit gehoord hebben en dan toch komen. Ja, ja ik denk ja, het wel. Ja. Er komt op Facebook ook een, een mededeling waar uh, zeg maar het uh, e-mailadres op staat. Dus ja, we vinden het vervelend. Aan ja. de ene kant dat we uh, mensen moeten teleurstellen. Aan de andere kant zijn we natuurlijk super blij dat binnen no time de voorstellingen uitverkocht zijn. Een luxe probleem. Ja. Dat is inderdaad een luxe ja, probleem. Zeker, ja. Ik kan het me even goed voorstellen. Dames en heren, bedankt voor de komst. Komt. Ja, graag gedaan. En uh, heel veel plezier volgende week. Dank u wel. Dank u wel. Donderdags, half negen, komen wij de buurvrouw tegen. Aksjes klaar. op de de molen de wenske achterna, naar de Hema. En beslist niet die vreugde geslaagd. Laat de roos van de Hema. Weg vrij papieren, keer erop. Zachdrukkel, wens, besluip tussen je. Met de vent ziet er toch niet dus komt. Lekkere worst van de hemel, rauwgost nou witte vugen zien. Waarom hier je te liggen? Begin drie. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Met zon of regen, harige La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la en de muik die rammelt, als een gek. Ze gaan bij de hemel binnen, want in zo trek. Lekkere worst van de hemel, weg bij papieren keer erop. rok. Zacht druppelgangsters zijn vijfje. met de wens ziet de toch niet eens kocht. Lekkere worst van de hemel, rouwt worst dan ik u te Maar op die je worst nog te linken? Wie de keer erop, staf de potans met de vijftien. Nu bent ziet er toch niet eens begonnen. Lachke worst van de hemel, raar de woord van de heer. Zie je, waarom hier woord van de linker? Ben geen vinger, dan is drie. Begin Petergarische Tien. Begin Vegeterische Tun. Begin Vegetierische Tram. Het is wel een hele inkoppen, dit bruggetje. Schuiven zijn ze al open. Goed. Het is wel een. En wat we open schuiven, dat is de duurzame nieuwbouw op het Raadhuisplein. Nou, ik wou eens even over het bruggetje hebben, nog. want daar ga je heel snel overheen. Nee, maar ik vond het wel leuk. We hebben hem nauwelijks gehoord. Um, ja, duurzaam. Dat liedje, maar ja, dat een duurzaam liedje. Maar dat, dat, dat, is, straks, is, dat kan het ja. wel natuurlijk. Eh, ja, ja, ja. ja. Bravo, maar ik vond het beginnetje wel leuk, even, ja, ja. even voordat uh, uh, we gaan over duurzaam gaan praten, ja. hadden we het even over de HEMA en uh, de sponsoring van HEMA. Ja. Want er zat een mevrouw aan de bar die wilde een, al een beetje leuren bij Ik wilde leuren. Ja. ja, waarop ik vroeg uh, hoe zit dat en uh, hoe zit het met de ham voor uh, de Chanticore volgend jaar. En jij vertelt mij dat, uh, um, ik mag wel jij zeggen Ja, Ja, natuurlijk, duurlijk. Natuurlijk. Um, dat non-profit organisatie altijd al een korting ja, krijgen bij school. L Leg hem eens uit. Nou, de HEMA heeft dat eigenlijk vanaf dag 1 altijd gedaan. Uh, het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar als we die organisatie waren dan bijvoorbeeld iemand van school. Uh, iemand die wilde dan wat. En dan kwamen ze bij ons. En, toen, en, en wat er dan gebeurde, dan, uh, dan haalden ze de voorraad uit de winkel. En dat is wat we niet willen. Dus we hebben toen eigenlijk afspraken al heel lang. Maar we moeten dat weer eens nieuw leven inblazen. En dat zou een mooi moment nu zijn misschien. Dat ja, dat is het zijn mooi moment. Absoluut. Dus, dus, dus non-profits, die moeten zich melden. En, die, en, de, en we willen wel weten met wie we te maken hebben. En, en, natuurlijk, en wie, het kan ook niet zijn dat, we bijvoorbeeld dat een heel bestuur zich meldt. Maar van een bestuur één functionaar dat dan op zich neemt, zodat het overzichtelijk blijft. En dan hebben we graag dat je dat van tevoren bestelt. En dan ligt dat klaar. En dan krijg je gewoon een korting. En als het boven de 200 euro is, is het 15% en onder de 200 euro 10. En dat is alles zo geweest. Dus, uh, ja, inderdaad. Ja. is dat waarschijnlijk in de gaan ja. Wij als Shantikoren maken daar natuurlijk wel gebruik van. Ja. Jij wist het nog wel. Ja, ja, ja, ja. Wij wisten dat nog wel. Maar het is ja. in ieder geval leuk om een keer te horen... Ja. dat het initiatief bij, uh, bij de heimaat ja. toch nog bestaat. Ja, zeker. zeker en dat zeker. mensen die uh, non-profit iets organiseren... daar uh, gewoon uh, bij ja. de heimaat langs kunnen komen. Ja. Ja. Moeten dus wel organiseren zijn, hè? want ik krijg natuurlijk ook wel eens uh, aanvragen... ...voor een straatbarbecue. Nee, ja, uh, ja dat is ook een organisatie. We, ja, ook, ja, ja, ja. En misschien ook <laughs> wel een wel non-profit. Maar we hebben wel ja, het, moet wel, het moet wel een, een, een maatschappelijk uh, breed ja. dingetje zijn. Dat, moet je wel, uh, dat wil ik wel even bijzeggen, want anders dan... ...want we, echt waar, we krijgen dat drie keer per week, zo'n vraag. En, ja, dat dat dat, en, en, Maar we doen ons uh, best, laten we het zo zeggen. Goed, dat was Goed. Uh, even ja. ter verduidelijking uh, van wat we net hoorden aan, ja. uh, aan de bar. En we gaan het nu hebben over uh, het nieuwe gebouw aan de overkant van EMA. Ja. De HEMA is natuurlijk al zo duurzaam met de zonnepanelen op het dak. liggen 130 panelen. 130 panelen? Ja. Dan merk jij al hardig wat aan je elektriciteitsrekening staan. Nou kijk, het is zo. Um, het, ik vind dat het... Het begint eerst bij een hobby en, uh, en een, een gevoel dat je dat wil doen. Hè. Want uh, wat komt er bij kijken. Hè, even over die 130 verenigingen boven de HEMA. Dan moet je bijvoorbeeld ook je dak onderhoud naar voren halen. Want je komt er nooit meer onder voorlopig. Dus, nee. dus in plaats van investeren in die panelen. Die natuurlijk met 130 al niet gering is. Dan is het toch weer even slikken. Dat uiteindelijk als het ligt natuurlijk, dat het nog wel een stukje duurder wordt. Omdat je dan denkt. Ja, dat, dat komt wel nou, doen we nu. Want anders ja. hebben we een probleem mm -hmm. straks. Dus, uh, en dat zal wel vaker voorkomen bij mensen. Dat ze dus de kosten niet helemaal op een rijtje hebben. En uh, ja, dat valt dan nog wel mee. En dan en, is het een stuk duurder natuurlijk. Ja. ja En we hebben wel destijds gekozen voor een, een Europees product. en uh, Tegenwoordig komt een fantastische spul uit China. Want ze dus liggen natuurlijk al een tijdje op. En we weten ook niet helemaal zeker of die natuurlijk... De technische levensduur met de zoutomgeving in Zandvoort... Dat, dat is een gok. Is dat en, niet op berekend? Nou ja, de leverancier zegt natuurlijk... Dat, die, uh, ja. dat dat lukt. Maar ac e leven zie je er nog als dat niet lukt. Weet je? Dat, dat zijn altijd ja, ja. dingen. En daar we, we, we Zou je ook daar met onderhoud nog nauwkeuriger naar kunnen kijken? Nou ja, uh, want dit is de aanslag die je continu moet verwijderen. Ja. Hè? Dat, dat ja, je is je ja, de zaak. Je moet je je moet ja, dus er zit altijd wat variabele kosten aan. We hebben een, een was die dat doet. Ja, uh, want de mail zorgen wel dat dat echt moet. En, uh, ja. Overigens wat belangrijk is uh, daarover te melden, ik, ik heb er wel wat van, uh, van meegekregen, is dat uh, we hebben van die schakelappartijen dat als een paneel namelijk afneemt in, uh, door vervuiling... Ja. dan wordt hij uitgeschakeld, want ze zijn is, dan in serie... en dan neemt de hele opbrengst af. En dan kun je beter één paneel uitschakelen. En daar zit, de, er zit een chipje in die dat ziet. Die meet kennelijk de weerstand of wat dan ook. En dan zet hij hem uit. En dat is, uh, dat is wel een aanbeveling voor mensen die dat overwegen. Van Laat je goed voorlichten. Kijk goed ook naar de extra kosten. Maar doe het vooral wel. Hè. Niet een, uh, ja, maar uiteindelijk, die extra kosten die zijn altijd nog groot. de moeite waard. Ja. Zeker op de te lange termijn, altijd weer terug. Zeker, zeker. Nou ja, kijk, waar ik me zorgen over maak, en we gaan het zien, en ik ga het u vertellen, als, is bijvoorbeeld ook rubberen kabels. Daar zitten bijvoorbeeld weekmakers in. Hoe lang houden die het in de zon? We hebben ja. ze wel weer in een, in een buisje, weet je, je kent dat wel, natuurlijk gele buisjes. En zo. Maar toch, het zijn allemaal dingen die je uit moet proberen. We weten het gewoon niet precies. Dat is, nog, in, dat is wel vreemd, dat je uh, uh, je verzint zonnepanelen, als, als ja. fabrikant, en eigenlijk laat je dan uh, de, de nevenproductie, de, de, de kabels, laat je dan een beetje in het midden. Nou, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk een leverancier is een hele serieuze man. Dus die heeft mij dat. En ik, ik bedoel, die, het ging om een behoorlijke investering, dat kun je wel voorstellen. Maar ja, ja. Uh, dat uh, heeft hij me natuurlijk wel verzekerd. Maar ja, dat is, is maar zien dan geloven hè, met dit soort dingen. En kijk, ik moet eerlijk zeggen, uh, ze liggen ze doen het fantastisch. Uh, al een paar jaar. Ik merk het echt aan de rekening. Het is echt de moeite waard. Dus we moeten er met z'n allen zeker aan. En ik denk dat heel uh, alle platte daken, of zelfs ook wel schuine daken, mooi op het zuiden. Uh, uh, ja, die moeten wel volgehangen worden. Ik krijg tegenwoordig wat ik wil even zeggen. Want ik, zei, ik heb voor een Philips product destijds gekozen. Voor een Nederlands Europees gemaakt. Maar de, toen ze geleverd werden. was de opbrengst van de nieuw paneel alweer. Nou, ik denk 15, 20 procent hoger. Maar ja, ik had ze gekocht. En dat was verder ook prima. Maar, maar snap je? Dus het gaat heel snel. En, en er komt fantastisch spul uit alle landen. Ook ver weg. Het is, uh, zijn, uh, ik hoor ook van hele goede Chinezen. Mensen hebben wel eens iets huiverig. Maar het is echt heel goed spul te koop. Maar let wel op en, uh, ja, ja. wat je doet. Laat je goed dat. De techniek schrijft voort. Hè? Die, uh, die, ja. Wat je inderdaad zegt, die 20% vernieuwing of, of verhoging van de productie, dat is, en dat ja. zal ook nog wel toenemen. Ja. Uh, dan gaan we naar de overkant. Ja. Dus de, lopen de HEMA uit en lopen tegen een spit met een nieuw knaal ja. aan. Ja. Ja. Er staat ja. nog een hekje omheen. Ja. Overigens is dat natuurlijk voor de duidelijkheid niet de HEMA. Hè, maar uh, dat is nee. Rinkel die het doet. Dat is wel die fout, worden, uh, ja, ja, dat ja. Is fout. Maar er wordt wel vaker. Ik vind dat altijd een beetje link, omdat Rinkel doet niks met detailhandel en HEMA. Maar doet er niks mee bouwen. Dus dat nee, maar, wel, maar ik ben wel dezelfde directeur. Daarom, he, dus daarom, ik, daarom ik, zit ik hier. Maar goed, maar ja, goed die duidelijkheid ja. die is er. Ja. Uh, Rinkel uh, zijn twee verschillende bedrijven. Jij, ja. uh, jij laat bouwen uh, ja. op het Raadhuisplein. Ja. Uh, de kozijnen zitten erin, zal ik van de week. Ja. Uh, oud de oude torentjes beginnen ook te groeien. Ja. Dat wil je ook, een duurzaam project maken? Ja, maar dat moet ook hè. Ja, ja. Dat, uh, niet alleen omdat ik het wil, maar uh, ook uh, het is tegen... in het kader van de toekomst. Moet je... In het kader van de vergunningverlening, maar ook in het kader van... Uh, van uh, wij, wij hebben hier een financieringsaanvraag voor gedaan. En, uh, de bank is, en we doen alle banken tegenwoordig, eisen dan uh, dat, je dat, uh, dat je dat laat zien. Hoe je dat dan uh, duurzaam doet. En, uh, mm -hmm. Nou is het zo voor de, voor de voortgang. Eh, wordt er nog. Um, eh, want wij praten over eigenlijk twee fases. de fase direct aan het plein. En de fase van, Serant, van restaurant Andrea. Dus ja, de tweede dat fase. Erachter, dat zit, zit erachter. Als je daar nu loopt, dan zie je ook dat die oude keuken nu gesloopt is. Ja. En deze week zouden de palen ingedraaid worden. Nou, dat zal volgende week worden. Zo zie je dat het altijd weer een klein beetje. Maar dat moet wel, uh, en dat is taakstellend, gewoon uh, in april klaar zijn. Dat, dat zij voor seizoen weer kunnen draaien. Ja, ja. Dus dat is echt hurry-up komt een nieuwe keuken en komt bovenbouw op? Ja, daarboven ja. komen dus dat wordt één blok yep. en vanuit uh, de kleine krocht lijkt het één pand yep. en vanuit uh, de uh, goed van het kerkplein zijn er twee. het twee zijn duidelijk de twee. Want die oude gevel uh, ja dat heeft mij verbaasd staan. want ik heb de voorste ik denk waarom bouwen ze dat niet tegen elkaar aan ja. Ja. Uh, ja nee de achterkant wordt dus helemaal door ja, maar als je in de voorste staat bij Andrea ja en dan zie je uh, nog zo'n kier tussen die ja, dat doet dan luchtspouw die wordt wel dichtgezet dat okay, is voor ja. geluid uh, alleen voor dat is de enige reden de, okay. voor geluid goed we gaan door naar het een Grote discussie in het hele land over gas, geen gas. Ja. Liefst geen gas. Ja. Uh, Elektriciteit. Ja. Warmtepompen. Nou ja, uh, laat ik zo zeggen, als je nou naar die, uh, de wat er gebouwd wordt, dus in de Plint aan het Ratersplein is commercie. Twee appartementen erboven en boven en dan het restaurant daarnaast. En daar ook weer twee appartementen boven. En twee, appartementen en twee, twee appartementen? Dus zijn twee in totaal, appartementen. Vier. totaal vier. Dus totaal vier appartementen. Ja. Vier appartementen, forse appartementen, ja. Ja. Uh, Um, want de kleinste is 105 en de grote is 118 vierkante meter. Dus dat is een serieuze woning. We hebben ook nog overwogen om het kleiner te maken. Maar dat hebben we bewust niet gedaan. Omdat we ook wel willen dat er mensen wonen die daar uh, kunnen wonen. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, nou ja. Ja, ja. ja, ja. ja het duidelijk. Bekijken. En geen handdoek aan uh, de straat en dat soort dingen. En Dat is wel het ratersplein. Maar we houden er wel rekening mee. Serieus, dat doen we serieus. Houden we daar rekening mee. Want, en daarom zijn het ook geen kleine woningen. Want dan worden de een woningen van 60 vierkante meter of 55. Ja, daar zitten nou, toch weer een nou, andere dan soort dan. mensen in. Eh, prima, dat ja. moet ook. Hè, want zo begin je natuurlijk op de huizenmarkt. Die, maar misschien niet aan het raad te blijven ja, Die woningen moeten ook moeten, ja. er, moeten er ook zijn. Ja. Dat is de keus van, van, de, van de maatschappij die dat bouwt. En, ja. en die zegt ik wil zo en zo hebben. Um, wat is er allemaal duurzaam aan die uh, twee nou, appartementen en de winkels? Vier. Uh, het is zo vier. dat... Uh, uh, Laten we even bij het gas beginnen. Uh, de familie Saran uh, zal wel de pizzas voorlopig op een gas over gaan blijven maken. Maken je heerlijke pizza's. Dus dat, dat doen ze al jaren heel goed. Dat willen ze graag. Zo zijn ze gewend. Dus ze gaat in de onderkant van uh, dus fase 2. Dus zeg maar het restaurant. Als je het ja. nog op Anders moet je het zeggen. Daar komt wel gas naar de keuken. Maar die gaat geen gas meer naar de appartementen. Die gaan volledig elektrisch. Uh -huh. Panelen op dak... Uh, komen ook. En, uh, en een aansluiting op het Maar er komt geen gasaansluiting meer voor die woningen. Aan het Raadhuisplein. Dat was zeg maar in de, in de tijd. liep dat. Uh, die discussie is namelijk anderhalf jaar geleden. echt best wel versneld en, en hoog opgelopen. Die plannen waren klaar. En ik moet eerlijk zeggen. dat, uh, dat is eigenlijk een, een, een zakelijke. Uh, tint, dat ik wel uh, nog gas heb laten aanleggen. voor verwarming van het Raadhuisplein. En wat we gedaan hebben. en dat. Uh, om twee redenen. Dat was, ik wilde niet meer opnieuw zeg maar, de offerte uh, overbreken met de aannemer. Dus dat is een zakelijke uh, ding. Ja. Want ik ben natuurlijk amateur, dus dat verlies ik. En het uh, is dus prima aannemer. maar ik, ik wilde, ik wilde daar uh, ja. Wat we wel hebben gedaan, is de voorbereiding voor een, warmte, uh, voor een warmtepomp. Een warmtepomp, ja. Er komen panelen op het dak. Warmtepomp. Het probleem alleen met de warmtepomp is. Uh, uh, dat is toch een beetje het akoestieke probleem. Je hebt toch wel een, een, een pomp die staat te draaien. Je kunt trillingen krijgen. Je kunt er toch wel een beetje een bron van krijgen. Dus je moet daar uh, enorm isoleren. Ja. Ja. En we hebben dus gesteld. Van, nou, we bouwen dit zo volgens afspraak. Want die handtekeningen waren gezet. Dat was dus ook de reden natuurlijk. Uh, en ik ga dat niet meer openbreken. Want dan ik, uh, hè, dat, dat ga, je, dat ga je niet goed. Dat moet je niet doen. Uh, maar uh, we doen wel nu. En dat heeft de architect gedaan. De voorbereiding voor een warmtepomp. In de hoop dat die over een jaar of zes of zeven. Dan zijn die, die apparatuur die is dan wel weer afgeschreven. Dus dan gaan we dat die warmtepompen minder herrie Dan hopen we echt nog, Want dat is ontwerp. Overigens, fantastisch hoor. Hij woont zelf in het LDC. Het ja. is een geweldige oplossing. Ja. Je kan, je kan ja. de warme kant... Nee. Ja. Nee, ja, het punt is dat hij zit dus helemaal links onder in het pand aan de Prinsessenweg. Oh, okay. En daar merk je helemaal niks van. Dat is, tijdens de bouw is daar al voldoende ja, rekening ja, mee ja, gehouden. Bij Raad des zou dus echt dicht bij de woonunit zijn. En dan, uh, ja, ja, dan dat is een heel andere. Op het dak. Ja. Ja. En, en dan maar ja, wat je zegt, hè, die uh, over een jaar of uh, tien als de dingen afgeven is... is de techniek ja. ook weer voortgeschreden. Ja en er zullen er misschien wel uh, stille Daar hopen we op. Oh, Kijk, het is zo, je ziet nu met die compressor, je ziet dat ook al in de koelwereld. Cool he. Je hebt dus zeg maar tegenwoordig compressors met een soort spindel, zeg maar. Ja. En die pompen, die hoor je dus nauwelijks ja. meer. Ja. Maar, maar een compressor met een, met een uh, zeg maar, met een zuiger, ja, die hoor je dus wel. En die slaan aan, en, en, dan op, en die hebben veel meer onderhoud. Nou, maar dat, ja, dat is een van de dingen die je natuurlijk nu ziet met duurzaamheid, dat ja. juist doordat er steeds meer vraag komt, wordt ja. er ook steeds meer en beter bedacht hoe je tot de oplossing exact. moet komen. Exact. En uh, wat dat betreft is geluid altijd wel een item. Ja, dat is echt wel een dingetje. En ik zou je zeggen, ik. Uh, ik uh, als Rinkel, hè, die, die, dat die, dat is een lokale, als bouwbedrijf ontwikkeld in Zandvoort, eigenlijk alleen in Zandvoort, dat, want het is ook een oude sfeer, maar vind ik leuk. Uh, Rinkel zal niet meer in zijn nieuwbouw gas brengen. Dat, is, dat, nee. dat, dat besluit is wel genomen. Uh, en, en je kunt tegenwoordig met infraroodpanelen en, en natuurlijk met, met, met stroom uh, heel veel doen. Dus dat, dat gaat goed komen. En, uh, alleen ja, die eerste fase. En natuurlijk, ik begrijp het ook wel, want het restaurant zelf zal, uh, zal waarschijnlijk wel elektrisch verwarmd worden. Maar de, dat hij met die over. Het is wel even wennen als je uh, is heel anders werken. Dus dat is nog dat dat een ja, Dat proces gaat toch zeker op gang komen ja. hoor. Dat ook ja. binnen restaurants uiteindelijk dat gas gaat verdwijnen. Ja, maar dat ik denk, denk ik als. je, denk je uh, naar een, een pizza-ding uh, kijkt. Ja. Dat zijn waarschijnlijk steenovens. En er moet gewoon vuur ja Dat dus is het dus ja, dus, ja, ja, absoluut. Ja. Dus of je moet daar hout over hebben. Ja, precies, maar ja, dat is dan ook niet maar ja, helemaal. Dat helemaal is dat ook niet. Nee, nee, nee. Dus ja. laten we dat maar maken. dat heeft ook een heleboel te maken met de smaak die je erdoor krijgt. Ja, ja, ja maar we moeten dat... ook niet de illusie hebben dat het helemaal verdwijnt, hè? Dat nee. Moeten we ook niet, nee. hebben. We wel we ook niet willen, denk ik, hoor. Want ik denk wel eens van, stel nou dat je in een wijk in Amsterdam helemaal van het gas af wil. Nou, daar moet de straat over. dan moeten gewoon nieuwe kabels bij. Want die kabels ik noem wat, in het wat, het verzand, die kunnen dat misschien helemaal niet eens aan. Die vraag. Ja. Dus je moet, je moet het niet te ver doordrijven. Maar inderdaad de keuze die je rinkel maakt om uh, aan het pand zo energiezuinig te zijn. Uh, bijvoorbeeld geen gas. Ja. Maar wel respecteren dat uh, de familie uh, met de pizza hun ja. over gewoon op gas wil. Omdat ze ja. vuur nodig hebben. Is. is gewoon een heel, heel aardig besluit. Ja. Kom even op de zonnepanelen terug. Ja. Um, als je er nu naar kijkt. Dan ziet het dak er best wel uh, fraai uit. Waar komen die zonnepanelen? Komen die echt in zicht? Nou de bedoeling is dat... Dat, eh, ik denk dat je als je nou van overheen kijkt, dat je zelfs zult zien. Want dan krijg je natuurlijk wel een veel vlakkere hoek. Hè. Dus dan zie, kijk je ja. verder op zo'n dak. Ja, omdat er allerlei, omdat er allerlei uh, uh, hoeken en gaan en, en, en, en, en ja, nou, het, het, lo het loopt, nou ja, goed, het, vanuit vanuit en uh, vanuit het plein zul je ze niet zien. Want het is best een aardig dak op vlak, twee, ja, ja. twee platten daar, ja. groot platten daar. Uh, we gaan natuurlijk proberen ze zoveel mogelijk uitzicht uh, te doen. Maar ja, we kunnen daar niet aan ontkomen. Kijk, het is hetzelfde met, met, met windmolens. De een vindt ze mooi, de ander is ze niet mooi. Maar ja, als je nou, over... dat wil, nou, nou, Je, dan nou, dan je dan kan ook... duurzaamheid niet onzichtbaar nee, maken. Nee, je kan het niet onzichtbaar maken. Nee, helaas. Nee, absoluut he. niet. Overigens, wat interessant is, is wel dat je dus... Uh, uh, je hebt uh, een dakbedekking tegenwoordig. Die rol je uit. Die, die rol je uit. En dat is een dakbedekking. Dat, dat is gek, dat lees ik niet zo heel veel over. Maar die, dat op een plat dak. En daar zit dus al... En dat, door de warmte ontstaat er dus al nog stroom. Dat de opbrengst is ver van uh, wat het paneel doet, maar je ziet het dus niet, want het lijkt eigenlijk op dakleer. Het is gewoon dak uh, ja, ja. dat bestaat. Uitgerold. Al. Alleen de opbrengst is, is geringer, uh, uh, dus men kiest daar dan toch ja, weer niet voor. Je ziet het op dit moment ook al met glazen raam, met, met gewoon je ruit, die waar ja. je, waar je ja. ook al kan gaan gebruiken om energie op te wekken. Uh, er worden allerlei ontwikkelingen op dit moment ja. die ontzettend hard gaan, ja. maar ja, het heeft ook alles nog te maken met betaalbaarheid. Jazeker. dat is. Zeker. Dat, dat, dat is zeker. Uh, ja, ja dat kijk, de economie uh, is altijd de, de, de grootste drijfveer voor een mens. Dus uh, uh, daar kun je niet, niet omheen. En, en, en uh, moet even. En soms doe je, want die panelen die, die terugverdienen tijdens best lang. Maar dat denk ik je moet ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En laten zien dat het ook kan. En je schrijft natuurlijk ook op af. Uh, nou, al met maar, al kan het best. En, nou. Ook zonder subsidies, want wij kregen daar geen sens-subsidie over trouwens. De opmerking: uh, uh, sociaal bewust en, en, en bezig zijn. Ja. is natuurlijk in deze heel belangrijk. Oh, ja. uh, de, men uh, doet uh, heel grote rekensommen. Dat het uh, 20.000 euro per huis gaat kosten. voor die en ja, <laughs> Maar mensen moeten zichzelf ook een beetje bewust worden. van het feit dat het nodig is. Ja, ja. het is zeker nodig. Ik vind zo het LDC. dat is een. voor zover ik het goed heb. één ja. groot systeem voor het hele LDC. Ja, klopt. Zo kun je natuurlijk ook naar werken kijken. Dat betekende. Ja. Hey, vroeger hadden we elektriciteitshuizen. nog steeds. maar je zou ook kunnen voorstellen. nou zet je daar een warmte Wat op, op zich of, technisch, op huis. Ja. Ja. Wat technisch ook heel. ...heel makkelijk te doen is. En natuurlijk dat jullie ook nog warmte naar de gaan brengen... ...naar het ja. nieuw te bouwen museum. Hè? Dat vind ik ja. heel goed. Ja, super. Absoluut. Nou, er hey. wordt aan alle kanten best goed over nagedacht. Ja, leuk. Ja. We zijn uh, zeer benieuwd hoe... Oh, de, uh, ja. de, de vraag. Wat komt er onder in de winkels? Ja. Of ga je dat nog niet vertellen? Nee, ja. Nou, kijk, het is zo dat we praten met een partij... ...die uh, denkt aan een hip, soft horeca ding. En dat vind ik... ...dat is eigenlijk niet door, door ontworpen. Het is namelijk zo dat... Uh, ...we hebben het ontworpen als winkels... Ja. Als uh, dan zouden, uh, zeg maar, het moeten de Haltstraat en het Kerkplein aan elkaar breien. Ja. Dat was logisch. En, uh, zo stond het voorop. dus hebben we hebben daar een beetje problemen. probleem. Eigenlijk kwam het vanuit de gemeente van, we willen eigenlijk wel dat plein opvleuren met een, iets van een terras. Ja. En ik had dat helemaal niet bedacht, want uh, het, het is veel makkelijker. Ik ben natuurlijk ook winkelier. Ja. dus ik... Uh, ja. Ja. Maar, nou, en dat is een hip ding, uh, met hippe koffies en hip dit. En het is uh, s avonds zal niet te laat. het is geen nachthoreca, dat wil ik niet. Dat wil ik zelfs ook niet voor de bewoners erboven. Het is iets waar je s ochtends wel de ochtendsom van Fantastisch, hè? En dat geeft wel voor het centrum, denk ik, een opvleur. Dat, daar praten we mee. Uh, maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Okay. Maar de com combinatie hoorde ik aan detail bestaat ook nog. Kan ook. Overigens, kan jullie ook. krijgen ja. nog een hele gezellige maand voor de deur met de ijsbaan. Ja, ja die komt er ook. Wanneer verwacht jij dat het, het pand af is? Ik hoop dat het helemaal klaar is in april. Dat is wel echt wel de bedoeling. Want het is natuurlijk uitgelopen. Overigens ook weer een beetje door de ijsbaan. Maar goed, uh, maakt niet uit. We gaan nu ook weer opzij voor de ijsbaan. Dat helpt natuurlijk niet. Dat want, uh, ja, het moet ook nee, wel. Maar, nee, ja, wel ja, op, wel. maar, uh, nee, maar Zeron, uh, ik wil eigenlijk als Ram open gaat, willen we eigenlijk alles open. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, tijf, we gaan het uh, zeker... doen. Bedankt dan. voor je komst. Ja, joh. Graag gedaan. Dankjewel. Graag. Dankjewel. Voor ons, uh, we zouden eigenlijk het tweede uur naar de politiek gaan, dus uh, ik hoop dat de mensen die echt voor de politiek luisteren hun radio toch al aan hebben gezet. Uh, omdat wij nogal veel onderwerpen hebben en nogal heel veel uh, denken te bespreken met Kees uh, Matters van het CDA. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb hier sowieso al uh, vier punten staan. Zo. Uh, we gaan het ook hebben over de toeristische die een prachtig schema. Ja. Maar ik be begin met het nieuws. Eergisteren uh, is uitgekomen dat de gift van 4500 euro aan het OPZ. in een 48 pagina tellend onderzoek van de firma Bing. Ja. zegt ons dat er niets beïnvloed is. Dit is het zoveelste onderzoek. En uh, ik, ik kan mij nog een raadsvergadering uh, herinneren... waarin aan iedereen persoonlijk werd gevraagd... bent u beïnvloed? Ja. 16 mensen hebben toen gezegd van ik ben niet beïnvloed. Mm. En één zei natuurlijk ben ik beïnvloed, want ik lees de kranten. Ja. En nu is er weer een onderzoek. En in Zandvoort hoor ik Gonzen, er wordt weer duizend euro weggegooid. Hoe denkt het CDA daarover? Nou, geen duizend, geen duizend euro. Jammer genoeg nog meer geld. Uh, Voor het zoveelste onderzoek. Ja, dat, ja. Klopt, dat klopt. En het is een bevestiging van de eerdere onderzoeken... Dus er geen wezenlijk verschil in. Uh, dus dan is het inderdaad, uh, als je er zo naar kijkt, uh, zonde van het geld. Uh, politiek werkt, politiek werkt uh, ja, in dat opzicht anders. Heb ik gemerkt in die aantal jaar dat ik nu, dit nu doe. En als er uh, rook is, ja, dan uh, moet er onderzocht worden of er niet sprake is van vuur. Nou, dat is de reden waarom die onderzoeken ingesteld uh, zijn. Uh, en ik ben als CDA, ik heb het gelezen inmiddels, we gaan er maandagavond, of dinsdagavond over hebben. Dinsdagavond. Ja. Dinsdagavond om 7 uur s'avonds, overigens, voor de luisteraars. Dus niet om 8 uur, maar om 7 uur. 7 uur? 7 okay. uur ja, ja. De raadsvergadering wordt de commissievergadering. Nee, de commissievergadering is vervroegd? Het is de commissievergadering die een uur vervroegd wordt. Duidelijk. Oké. Ja. Dus daar wordt over gesproken. Um, er werd ook uh, in de aanvraag uh, geroepen uh, en gevraagd over eventuele juridische consequenties. Daar zie ik niks van terug in het rapport. Uh, nou, er wordt wel degelijk over gesproken. Kijk, het, punt, het cruciale punt is dat er gezegd wordt opnieuw. Er is geen sprake geweest van beïnvloeding van raad en of uh, het college. De wethouders dus in deze, uh, deze zaak. En dat betekent dat dus geen van de uh, drie partijen uh, daar uh, enig voordeel bij gehad heeft. Dat is in feite de conclusie die je ja. nu wel moet, uh, moet trekken. Nou, en dat geeft duidelijkheid en betekent dus voor het CD. Ja, afwachten. Er is een opschortende werking nu van de uitspraak van de uh, hoge beroepszaak. En dan zullen we uh, uh, nieuwe stappen kunnen zetten. Daar moet de politiek nu op wachten. Uh, uh, we hebben nog uh, vier, vijf minuten, kort, ja. Dus dan pak ik nog, nog een korte. Want die andere die hier ligt, die is eigenlijk ja. wat meer Dat op te is, ja. Uh, ja, er is een heleboel oh. te vertellen. Er is een, uh, een, uh, een collegebesluit van 13 november over de huisvesting... Uh, ...van uh, het college en de raad. Ja. Het uh, gaat dan over uh, uh, het gebouw, zullen maar zeggen. Eigenlijk ja. over de drie gebouwen. Ja. Uh, er werd vreselijk op gereageerd op, uh, op Facebook. Ik ga daar geen enkel ding uh, over herhalen, want uh, het, het was nogal. Is het niet een beetje vreemd dat er nu al een collegebesluit gaat komen... Nou, er is nog geen collegebesluit. Dat besluit wordt gevraagd. Dus er komt, uh, het college wil uh, van de raad weten of ze uh, verder moeten gaan met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor uh, de leegstand. Want, laten we niet vergeten, dat is wel een consequentie die eraan vastzit. Het kost nu taakstellend 217.000 euro, uh, doordat we zoveel leegstand daar hebben. Ja. Dat accepteer je of accepteer je niet, uh, uh, wat dat betreft. En uh, dat moet je ook meenemen in de toekomstige ontwikkeling. En het CDA, ja, die gaat gaat in principe wel voor actie voor voortgang in Zandvoort. Dat is de voorgaande jaren gebeurd. En wat ons betreft doen we dat met dit uh, nieuwe college ook. Dus uh, is het, het is niet verkeerd, vind, vinden wij als CDA, om daar een onderzoek naar uh, in te stellen. Is het niet vooruitlopend en, en een beetje uh, uh, al denkend? Want men denk, nou ja, die, die fusie is al rond, want ze gaan, uh, gaan lopen. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is niet vooruitlopend, omdat namelijk uh, de mogelijkheid er ligt in varianten. Wat gaan ze onderzoeken dan? Wat laten ze onderzoeken het college? Wel degelijk komt te staan dat er huisvesting moet blijven bestaan. Als in 2000, en dat is 23, na vijf jaar. We krijgen twee evaluaties, 2020 en 2022. Dat er wel degelijk ook in die een van die varianten uh, de mogelijkheid blijft bestaan voor huisvesting hier in Zandvoort van een volledig uh, ambtenarenkorps. Maar dat was zoals het nu is, het gebouw. Dat klopt, maar het gebouw is natuurlijk... Uh, achterhaald, uh, gedateerd. Uh, het staat leeg op dit moment. Ja, nu. Dat, maar... Nu. Uh, toen, voor de, voor de uh, samengaan met, uh, met Haarlem, staat het gewoon vol. Elk uh, kantoor werd gebruikt. Nou, nee, nee, nee. Kijk, uh, wat er natuurlijk gebeurd is in de loop van de jaren, is wel degelijk een goede prognose gemaakt, dat het ambtenarenbestand in Zandvoort is uitgekleed. Dat was ook een van de redenen het bestuurskrachtonderzoek, naar te gaan samenwerken uh, met Haarlem. En dat heeft uiteindelijk geleid tot die ambtelijke visie. Dat was de reden. En er was gewoon ruimte over. Volop ruimte over. Ja, het uitkleden van de ambtenaren is uh, de raad hun eigen schuld. Moet ik hardop zeggen. Nou ja, dat... En dat, dat is een consequentie van, van de raadsbesluiten die toen genomen zijn. Dat toen, klopt. In 2000... uh, toen kwamen we erachter dat het helemaal uh, scheef ging lopen. Omdat we te weinig ambtenaren hadden. Die uh, samen gaan is ook besloten door de raad. Maar er loopt nog steeds een optie dat het, ont... dat het weer terug kan komen. Als de evaluatie dat aangeeft. En de raad die ziet die evaluatie. En dat duurt dus nog wel eventjes. Dan moet je naar de consequenties kijken uh, daarvan. En die kunnen, uh, ik wil geen voorschot daarop nemen. Maar nee, nee, het gaat nee, wel om nee. miljoen nee. investeringen. Ja. Het gaat niet om peanuts. Nee. Oké, okay, wij uh, hebben de eerste twee kleine onderwerpen behandeld. Ja. En we hebben er, er nog drie over. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> we hebben er nog een paar over. We gaan naar het nieuws en de boodschappen. En we zien uh, Kees Metters na het nieuws weer terug. Dankjewel. Okay.